Met het, het openbare leven aan de Amerikaanse oostkust komt de komende uren voor een groot deel stil te liggen door de orkaan Irene. In totaal moeten zo'n 2 miljoen mensen veilig heen komen zoeken. Vanwege de orkaan worden alle vliegvelden rond New York later vandaag gesloten. In de stad wordt dan ook het openbaar vervoer platgelegd. En op Broadway zijn alle voorstellingen dit weekend afgelast. De burgemeester van New York had eerder al een verplichte evacuatie aangekondigd voor de lager gelegen delen van de stad. Dat betekent dat alleen al in New York ruim 250.000 mensen hun huis moeten verlaten. Inmiddels is Irene wat zwakker geworden, maar de Amerikaanse autoriteiten willen geen enkel risico nemen. Ibo Burima, die volgende week als raadsheer begint bij de Hoge Raad, heeft zijn lidmaatschap van de Partij van de Arbeid opgezegd.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 Op het WK Judo in Parijs is judoka Henk Grol in de klasse tot 100 kilogram uitgeschakeld. De eerste wedstrijd won hij nog van Batulga uit Mongolië. Maar in de tweede ronde ging hij onderuit tegen de George Giorgiuliani. Henk Grol eindigt op het WK van 2010 in Tokio en dat van 2009 in Rotterdam op de tweede plaats. Het weer in de loop van vandaag in het hele land buien. en kans op onweer tussen de buien door een wat zon. Het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Blijswijk en Zevenhuizen 3 kilometer. De politie is daar bezig met technisch onderzoek waardoor de rijstrook dicht is. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam 4 kilometer voor knooppunt A27 Utrecht-Gorkum voor knooppunt Lunette 3 kilometer. Verderop bij Lexmond 2 en voor de brug bij Gorkum 4. Tot zover de verkeersinformatie. Bent u al BN'er?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 dit is de zomer van ZFM, met nu Goedemorgen Zandvoort. Over en over, I try to prove my love to you. Over en over, what more? said that I love you over and over En we zijn weer terug, over en over. Oftewel, personality. Uh, ondertussen is uh, aangeschoven uh, burgemeester Nick Meijer, onze burgemeester van Zandvoort. Welkom, meneer Meijer. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nog steeds hè? Ja. Nou, netteren van vakantie in het Gedonde begint alweer.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 Als u hier om u heen kijkt, en voor de luisteraars thuis, we zitten nu in een kamer met een groot uh, raam, of een, een kantoor kun je zeggen, en er zit maar één deur in. Uh, dus deze kamer heeft één vluchtweg. Ja. Ik in mijn rust denk, ik knal gelijk door het raam, misschien brand uitgaat, dus ik heb de tweede vluchtweg al gecreëerd. Voor iedereen kan dat. stoel maar door dat het is, raam en je bent eruit. Stel dat daar <laughs> geen raam zou zitten, dan heb je één vluchtweg. Ja. Als je daar een deur creëert, heb je twee vluchtwegen. Ja.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 is om overgedragen voor. nee nee al het materiaal en uh, materiaal is overgedragen naar de veiligheidsregio ja. is ook voor betaald. Ja. Dat is allemaal afspraken voor gelijke normen, gelijke kappen. oké. Okay. en uh, dat materiaal wordt daar gewoon natuurlijk ook weer gebruikt en gekeken van hoe kunnen we dat het meest handige inzetten of stoot je het af of niet. ja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 Roy had lekker stroopwapen <laughs> Ja. Ja. Uh, even de aanrijdtijden. Ja. Uh, aanrijdtijden is een heel genuanceerd uh, verhaal, maar de belangrijkste aanrijdtijd in mijn optiek is van de spuit waar de eerste klap mee wordt uitgedeeld. Dat is onze, uh, ik zeg dat maar, eerste klas brandweervoertuig waar we het meeste mee doen. Dat zijn de basis. Dat is brandweervoertuig. Ja. ja. Alle termen, dat boeit me allemaal niet nou zo. Ja, maar dat is gewoon de vrachtauto ja. die u door het dorp ziet met ja. toeters en bellen. Ja.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 vinden we het desondanks verstandig om dat schepje er bovenop te doen. Dan heb je in plaats van een 6, 6,5 als rapportcijfer een 7,58. Dat kan. Dat is een keuze. Ja. Dat is gewoon mogelijk. Dat heeft een budgetair gevolg, maar dat is allemaal in te vullen. Ja. Dat is wat wij willen. En, ja. en kun, ja. kunnen dat kan. doen. Ja. En de vraag is steeds, vinden we dat verantwoord gelet op het totaal belang? Ja. Dat is vert, wat mij betreft. En als even... de raad dat zegt, dan gaan we dat gewoon ook via de veiligheidsregio oh. zo realiseren. Daar ben ik snel van overtuigd.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 Het is toch een hint. Was het, dus ik vind het een mooie zin was om... Was te lang te sluiten. Nee, Heel erg bedankt. Ik, ik denk dat de discussie uh, duidelijk... Uh, de scherpe kantjes... De, een beetje af zijn gegaan. En ook verduidelijkt is. Uh, en, en Niet zo rigide. zo van Maar de mensen maken zich natuurlijk zorgen. Ja, dat kan me voorstellen. En, en dat moet ook. ook. Ja. Uh, je moet je daar zorgen over maken. Maar het is natuurlijk ook zo dat je zegt... Nou, waar nemen we nou straks besluit over? En...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 Zo heeft u probleempjes om op te lossen, maar ook de brandweer. You've got your troubles, I've got mine. Zijn er weer? Ja. ja. En uh, aangeschoven is uh, Rob Schreuder, formel, voormalig brandweercommandant. Uh, die heeft helemaal geen problemen meer, dus. Uh, wat nee, nee, nee, nee. Maar dus eigenlijk. Ik wel een dag zorg, leven gevoeld. Maar Misschien wel zo. <laughs> ja, uh, uh, nee, Rob nee, gaat. <laughs> ach, in, oh, dan krijgt u de. Ladderwagen. Ja, ja, Ja. Ja, ja, nee. Maar.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 de bouwregelgeving uh, en dan gaan we nu zeggen, ga dan maar eens even uh, voorziening aanbrengen, dan krijg je een klein beetje klein Chicago, ja. Ja. al die trappen uit, ja, ja, al die stalen trappen aan de voorkant ja, in de films gaat de ja. goede achter de slecht aan met een revolver ja. over al die brandtrappen ja. Ja. technisch is het mogelijk he, om voorzieningen aan te brengen ja, dat je daar niet voor nodig hebt. maar natuurlijk. als je dan hier in deze straat komt, hier achter in de, in de, in de, de, de kerkstraat ja. Ja, dan hou je toch ook nog over verzorgingstehuizen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 Ja, daar moet ik aan. Daar ik een beetje met u. Ja, We hebben ook een dame erbij. Ja. Wil jij je even voorstellen? Uh, ja, ik ben Martine van der Graaf. Uh, sinds zes jaar uh, vrijwilliger bij de brandweer Zandvoort. En uh, sinds kort ook uh, chauffeur. Hartstikke leuk. Dat is een heel uh, mooie, ja, tengere dame. Ja, ja. Op die grote brandweerauto, ja. Ja, ja. ja, de luisteraars zien dat niet, maar uh, ik denk dat, ik dat even zeggen. Ja, ja, welkom. Wij wel altijd hoor. Ja, ja jullie wel hè. <laughs> nou ja, en uh, Rob Hermans is dus aangeschoven, je heeft ja. uh, geruild met uh, Rob, Rob Schreuder. Schreuder. Ik ben 20 uh, uh, jaar in Zandvoort, Franse ja. man. Ja. En daarvoor uh, 10 jaar bij Andere Korpsen, dus ik heb een ja. beetje referentie. Maar in ieder geval voldoende ervaring. We hebben dus nu een vrijwilligster en een beroeps. Nee, aantal... ik ben ook vrijwilliger. Jij bent ook vrijwilliger? Alleen vrijwilliger, ja. Ah, Oké, okay. we ja. hebben twee vrijwilligers. Twintig jaar. Twintig ja. jaar antwoord en totaal uh, dit jaar dertig jaar bij de vrijwillige brandweer. Zo, respect hoor. Ja. Willen jullie eens reageren op wat uitspraken die net uh, gedaan zijn? Want ik heb jullie driftige aantekeningen ja. zien maken. Ja. Nou ja, kijk, we hebben uh, met name na afgelopen donderdag, niet maar de week ervoor... Het stukje wat in de Zandvoerse krant stond, gezag, gezegd, van ja, we moeten reageren. Weet je, we zijn al in gesprek met de burgemeester vanaf 19 april van dit jaar. Omdat wij ook in het voorstel van de menukaarten natuurlijk gelezen hebben dat de ladderwagen Zandvoer weg moet, redvoertuig. En um, wij hebben ook gezegd, van ja, er is um, voldoende aanleiding om te veronderstellen dat het eigenlijk een hele verkeerde beslissing is. En een van de argumenten die ook uh, uh, donderdag een week terug werden genoemd, is het feit dat.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 We hebben al onze uitdrukreporten nog eens even nagekeken in de afgelopen jaren. En nu blijkt dat de beste uitdruktijd die wij gevonden hebben van een redvoertuig van Haarlem naar Zandvoort. Was 14 minuten op zondagmorgen half 6. Ja. En dus wat mij met name dwars zit is de argumenten die nu gezocht worden bij de beslissing. In plaats van dat je eerst zegt ik onderzoek is goed a-juridisch. Want wat betekent het voor mensen in portiekwoningen. En ten tweede welke andere moeilijke zaken hebben we nog op te lossen. Voordat we überhaupt kunnen zeggen dat ding gaat weg.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 er zijn natuurlijk genoeg mensen die dat aan ah, niet kunnen en niet durven. Nee, maar en daar kun je dus ook, op oude ook, ook oude geen meesteren. beleid op baseren. Uh, nee. Kan je geen auto op uh, weghalen. Nee. Nee. Maar goed, uh, in het verhaal van de burgemeester uh, uh, komt duidelijk naar voren. Ja, die beslissingen zijn nog niet genomen. En we gaan die discussie nog eens een keer eerst de komende drie jaar voeren daarover. Ja. Ja, maar... Zijn jullie partij in die discussie? Want dat is natuurlijk belangrijk. Je kunt allerlei argumenten nu aandragen. Maar zijn jullie ook partij? Nee, de nee. Nee, het beslissing ligt bij het, uh, bij het algemeen bestuur. Ja. Uh, overigens is het natuurlijk wel zo dat het algemeen bestuur beslist niet als uh, de VK, dus de veiligheidsregio, uh, niet adviseert. Dus wel ja. de woorden, als de veiligheidsregio zegt van nou, die landen moet blijven. En dan gaat het, het algemeen bestuur gaat niet zeggen, nou dan moet hij toch maar weg, omdat wij dat vinden. Uh, dus ja. er, is, uh, er wordt nog wel eens gemakkelijk ontkoppeld in die richting, maar dat is natuurlijk niet zo. Ja. Het bestuur besluit wat, wat, de, wat de veiligheidsregio aandraagt. Uh, ja, in die discussie zitten wij niet.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 En bezorgdheid ook uiter, ook naar het ja. gemeentehuis. Want ja. wij zijn er uh, vol van overtuigd, laat dat duidelijk zijn. Maar het geldt natuurlijk voor heel veel mensen. Ja. En ik heb zelf niet de precieze dat ik in een particuliere woning woon. Dus het is voor mij niet. Maar het gaat om de veiligheid van Zandvoort. En niet... Om allerlei politieke over. Ja, we, we zijn een gemeenschap in Zandvoort. Precies. En uh, die veiligheid geldt voor iedereen. God, iedereen. Ja. En uh, ik maakte net even een grapje: verhoogd Hoogdoos. dan kun je die ladderwagen betalen daaruit. Maar in feite moet je die samenhorigheid als gemeenschap hebben. Omdat zegt, nou, als dat moet, dan moet het dan maar. Als je terugrekent, kost het 17 cent per inwoner per maand om die ladder hier te houden. Nou, wat praten we <laughs> over? Ja, ik, Goed, ik denk dat iedereen dat wel wil betalen.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 Want die pieper zal nooit op tafel komen. Ja. Dat is natuurlijk niet zo. Die komt niet op tafel. Niet voor, uh, voor deze gelegenheid. Maar, nogmaals, ik vind wel dat hij daar op een nette manier mee om moet gaan. Ja. En daar moet aan toegevoegd worden, er is inderdaad veel onrust en ontevredenheid binnen het korps. Uh, ja, wat niet goed is voor het moreel. Precies. Ja. Goed.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 En uh, ja, dan moeten we toch die besluitvorming uh, beïnvloeden. Ja. Uh, dat no, is nee. niet anders. En wat ik zeg, na 65 jaar uh, dat die ladderwagen nodig is, ik zie ik nog geen reden waarom het niet nodig okay. zou zijn. Oh, ja. Tenzij alle omstandigheden veranderen, zoals de burgemeester, zeg maar. Ja. Dat moeten we dan nog maar zien. Ja, maar goed, je kan niet okay. eerst de wagen weghalen en dan zeggen, de, het gaat, gaat veranderen. Je moet eerst veranderen en daarna, als dat allemaal in orde ja. is, dan pas mag je hem weghalen. Ja. Een de volgorde. Goed, we moeten helaas afronden hier. Uh, okay. Het programma beëindigen. Heel erg bedankt voor jullie komst en toelichting. Graag gedaan. En toelichting. Ja, graag gedaan. En, uh, heel veel succes. We dan. horen nog van jullie, denk Kou ik. jullie op hoogte. Oké, okay, bedankt. Uh, we zijn allemaal één, toch? Tja, zeker we, zeker ja, zeker weten. Daar doen we het voor. En we zijn Goed. jullie heel erg dankbaar. Oké. Goed, uh, nog het einde van het programma bijna. Een aantal mededelingen hebben we nog. Ja, we hebben ook een, een mededeling van iets wat niet doorgaat. Want we hebben vandaag natuurlijk de Solex Race. Die is denk ik bij iedereen wel bekend, maar die zou vooraf gaan van met de bakfietsrally. Ja, en die, uh, die is, is uitgesteld. Door het uitgesteld want door het slechte weer. Ja, er was dus gewoon een hele slechte weersverwachting. Dus die gaat niet door vandaag. Vanavond om uh, half zeven start de Solex race. De Holland Casino Solex race. Uh, ludieke race, de meeste zand voor te scannen. Ja. ja. Uh, onze technicus Roy doet ook mee. Doet ook mee dus ja. mensen, kom kijken, want dat moet je zien.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 En hebben we morgen hebben we ook op uh, het muziekpavillon bij het Raadhuisplein de Tijsterband. En die begint om half twee en die zal spelen tot vier uur. Ja, en ook morgen kunnen we naar uh, drie evenementen van uh, Zuid-Kenneland. Dat is om elf uur bij uh, Parnassia uh, vissen, korvissen, met sleepnetvissen. Uh, om twaalf uur kunnen ja. we op Spinnensafari. Ja, <laughs> En. Ik zag een... Ook diezelfde zondag, om twee uur, kunnen we een heide excursie in de Amsterdamse Waterleiding Duin maken. Dus Korting. eigenlijk weer heel veel uh, mooie ja, dingen in de natuur te doen ja. morgen. Goed, en dan uh, volgende circuit, week, he, vrijdag. Hebben we nog het circuit hebben we ook ja. nog morgen. Mascar, uh, de Hustafan. vasta, de, de geweldige vaderzoondag. Ja. Met, uh, we zijn aan het einde, we gaan eruit. Ja. Met een muziekje. Roy, welk muziekje krijgen we? Buonasera. Buonasera, goedenavond no, en een bedankt. prettig weekend. Die ja, ook bedankt. Een fijn weekend en Roy, allemaal. heel erg bedankt. Roy en bedankt en Yvonne bedankt. Prettig weekend allemaal. Prettig weekend. Though it's hard for us to whisper. Buonasera. With that old moon above the Mediterranean sea. In the morning, San Yorino will go walking.